Het weer vannacht vooral in de westelijke helft van het land buien... en tussen 11 en 15 graden. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 22 graden. In de loop van het weekend minder buien. En de temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. AMDB, verkeersinformatie. Er staat nog altijd een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen de knooppunten Muidenberg en Diemen, 7 kilometer... Ze zijn naar de weg opnieuw aan het asfalteren na een autobrand vanmiddag. Er zijn bij knopen Diemen daardoor drie rijstroken dicht. Waarschijnlijk gaat het nog tot één uur vannacht duren. Verkeer richting Amsterdam kan voorlopig dus beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A12. Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op raméa.nl/zomeractie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 Je identiteit ontlenen aan dure spullen. Nou, die mentaliteit zal snel tot het verleden gaan behoren. Want door de economische crisis worden we veel minder materialistisch. Het kan niet anders. Tenminste, dat zegt mijn tweede gast straks, Klaas van Egmond. Hij is bijzonder hoogleraar Milieukunde. Maar eerst gaan we het hebben over Soudaan. Want overmorgen wordt Zuid-Soudaan onafhankelijk. En de vooral christelijke bevolking is euforisch, want na zaterdag heeft het islamitische re regime van president Bashir niets meer over ze te zeggen en kan de opbouw van het nieuwe land beginnen. Hier in de studio Esther van Wegen. Goedenavond. Goedenavond. U coördineert voor de hulporganisatie Core Date projecten in Soedan. U bent daar ook een paar keer geweest. Ja. ja. Had u er niet naartoe gewild? Ja, heel graag. Ja. Ik baal eigenlijk een beetje dat ik hier zit. Ja, dat snap en ik. En niet in Sudan Soedan uh, ben. Ja, ja want ja. wat stelt u zich voor? Wat gaat er gebeuren zaterdag? Ik bedoel, hoe, ja, hoe het ziet is, het eruit? Ja, het is nu al één groot feest. We verwachten eigenlijk dat op vrijdagavond om 12 uur het, het feest echt losbarst. Maar er, zijn, er is nu al één grote jubelstemming in de hoofdstad vooral. Uh, ik heb een collega, die zit er nu. En die heeft vanmorgen nog even heel kort gesproken. Die heeft het alleen maar over, over jubelfeesten. En er zijn allemaal bijeenkomsten georganiseerd. En uh, ja, het is nu al... Een Grote vrolijke bende, eigenlijk en dansen dus ja. en, en muziek ja. maken, concerten uh, ja, misverkiezingen zelfs. En uh, ja, er gebeurt echt van alles, allerlei, allerlei discussiebijeenkomsten over hoe nu verder na 9 juli. Ja, en dus waarom bent u er dan niet? Ja, ja, goede vraag. <laughs> Soms loopt het zo. Ja, het zijn uh, het, kon even niet anders. Kon even niet anders. Ja. Nee. ja, nou is het zo dat uh, ja, dat zuiden, Zuid-Soedan, wordt dus onafhankelijk. Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het noorden, voor Noord-Soedan. Ja, ja, ja. Um, ja, daar. Wat gaan daar blijven? de gevolgen zijn? Nou, men, uh, we hebben natuurlijk ook projecten in Noord-Soedan. En we hebben personeel in Noord-Soedan. En daar krijg je heel sterk de reactie dat ze er eigenlijk helemaal niet blij mee zijn. Wat heel logisch is, want ze raken een deel van hun, hun land kwijt. En dat, dat heeft wel een impact natuurlijk op, ook op de, de gevoelens van mensen over, over hun identiteit. We zijn Soedanezen, maar een deel van de Soedanezen wil niet meer bij ons horen. Dus dat, dat heeft wel een impact op zo'n land. Ja, vinden ze dat erg in het noorden? Ja. ja Voelen ja. ze dat zo van wij worden verstoten eigenlijk? Ja, ja, wat raar, want er is toch helemaal nooit een issue. En uh, die, die zien het probleem ook niet tussen noord en zuid. Maar en, dat, is niet, uh, ja. dat is ook wel weer onbegrijpelijk. Want ze hebben ja. jaren, vijftig jaar met elkaar oorlog gevoerd. Ja, ja. maar dat, was, uh, dat is vooral op, op vrij hoog niveau natuurlijk besloten ze een oorlog. Tenminste in, in Noord-Soedan dan. Mm -hmm. En in uh, Khartoum hebben ze echt bijzonder weinig gemerkt van die oorlog. behalve ja, dat dan in het noorden. Ja, de, de, de vluchtelingen die die kant op kwamen en die rondom Khartoum in de de hoofdstad van Noord-Sudan, in de, in de vluchtelingenkampen zijn gaan zitten. Maar goed, die zitten er ondertussen ook alweer twintig jaar. Dus ja. voor de jongere generatie is dat niets nieuws. Ja, want voor alle duidelijkheid, die oorlogen, echt die bloedige oorlogen... Ja. die zijn in het zuiden gevoerd tussen ja. de rebellen... die dus onafhankelijk wilden worden in zuid soedan ja. en het regeringsleger uh, vanuit noord soedan Ja, ja dat, de, de oorlog tussen Noord en Zuid heeft zich voornamelijk afgespeeld... op zuidelijk grondgebied. Ja. Dus daar zijn de gevolgen het, het duidelijkst merkbaar... Daar, uh, ja. um, ik zei het al, ze hebben jaren oorlog gevoerd, echt jaren. En uiteindelijk hebben ze afgesproken dat er dan begin dit jaar een referendum zou komen in Zuid-Soedan. Dat de bevolking ja. zelf mocht kiezen ja. of ze al dan niet onafhankelijk uh, zouden worden. Nou, en uh, dat was heel duidelijk, want 99% maar liefst was voor die onafhankelijkheid. Zullen we ja. eens even luisteren? De bevolking van Zuid-Soedan viert feest. Maandag werd bekend dat bijna 99% van de bevolking voor afscheiding van het noorden had gestemd. En in de stad Juba werd die uitslag gevierd met dansen en trommelen. Ja, zo ziet het. Er, of zo hoort het er, ja. he? zo klinkt het dus in het ja, land. Mooi. Ja. Ja. Uh, u bent er geweest he? een aantal ja. keren na die bloedige strijd. Ja. Wat, wat, wat denkt u? Wat, wat beeld krijgt u voor ogen als u dat woord in de mond neemt, zuid soedan Oh, ik, het is een prachtig land. De natuur is echt onbeschrijfelijk. Het is, uh, uh, je hebt delen waar echt tropisch regenwoud nog is. Dus dat is echt groen, groener en groen, nog groener. <laughs> en, en je hebt hele gebieden waar het in, de, in het regenseizoen echt heel echt rood ziet, bruin ziet van de, van, de, van de modder. En in het regenseizoen vervolgens uh, het groene gras echt uit de grond komt. Uh, ja, bijna explodeert. want Het is er in één keer en het staat ook gelijk een meter hoog. Dus dat is een heel bijzonder land om, om, om mee te maken. En, ja, de mensen wonen verspreid eigenlijk. Je hebt weinig echte, echte steden in, in Zuid-Soedan. Dus mensen wonen in hutjes verspreid over die grote vlaktes. Dus je bent ook eigenlijk... Het lijkt heel dun bevolkt, maar je bent nooit alleen er loopt altijd wel iemand naast je in, in zuid soedan Dus dat is wel heel bijzonder. Om, ja. ja, want dan ja. ga ik u even omschrijven voor mensen die u niet zien natuurlijk. U bent ja. een blonde vrouw, een echte ja. Hollandse vrouw, met rode konen. Ja. En die loopt daar dan in zuid soedan Hoe wordt ja. er op u gereageerd? Ja, vooral door schoolkinderen, kleine kinderen. Heel erg grappig. Die vinden het natuurlijk prachtig om te zien. Die, die, die zijn het helemaal niet gewend. ondertussen hebben ze best wel wat buitenlanders gezien, hoor. Dus dit, Ik bedoel, de hulpverlening ja. is al twintig jaar op gang, dus Ja. Ik ben niet helemaal nieuw voor ze, nee. maar uh, ja, ze blijven achter me aanrennen en uh, kawadja kawadja schreeuwen. Wat en, betekent uh, dat? Uh, ja, buitenlander, reiziger eigenlijk. U dus bent uh, daar voor koordeed geweest een aantal malen, u bent ook echt de boest dus ingegaan. U heeft ja. die, die mensen gesproken, die kindertjes. Ja. Uh, u heeft daar geholpen met waterputten slaan. Ja. Maar die mensen hadden dus een enorme periode van oorlog achter de rug. Ja. Wat vertelden ze daarover aan u? Uh, daar vertellen ze eigenlijk heel weinig over. Want dat, dat, ja, ik kan, wat ik me ervan kan voorstellen... is dat er gewoon zoveel verschrikkelijks gebeurd is... dat die mensen enorme trauma's hebben. Als ik er naar vraag, slaan ze eigenlijk altijd hun ogen neer. Dus dat, ja, dan weet je eigenlijk van... ze willen het er liever niet over hebben. En ik ben natuurlijk geen uh, psychische hulpverlener. Nee. Dus ik ga dan ook niet de diepte in. Ik ga ze ook niet dwingen om er wel over te praten. Want ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat aan moet pakken. Ik wil ze niet nog erger de, mm -hmm. de, een trauma inhelpen of iets dergelijks. Maar je merkt gewoon dat ze het er liever niet over hebben. En ze vertellen, als ze het vertellen, vertellen ze het heel zakelijk. van nou, Toen en toen begon uh, hier de oorlog. Uh, toen kwamen de uh, mensen schietend door binnen. Hebben mijn huis platgebrand. En toen heb ik een boeltje opgepakt wat ik kon vinden. En mijn kind gegrepen en ik ben gevlucht. En, toen, en dan vertellen ze de route op welke route ze genomen hebben om te vluchten. En dat is eigenlijk het enige wat je er meestal uit krijgt. En dan, ja, je kan je alleen maar een voorstelling maken... Ja. wat dat dus moet betekenen ja. voor mensen. Ja, want u heeft natuurlijk ook oog in oog staan met kinderen die dan inmiddels weer gewoon kind waren... maar die kindsoldaat zijn geweest ook... Ja. in die rebellenbeweging van Zuid-Soedan. Ja. ja, er zijn in Zuid-Soedan heel veel uh, jongens... van een jaar of twintig, dertig nu... die uh, aan het begin van de oorlog al zijn gevlucht... of, of zijn opgenomen in het rebellenleger. En die... Uh, uh, uh, zelfs als ze zijn opgenomen in het rebellenleger... hebben ze ook nog wel de kans gehad om te vluchten. En die zijn via Kenia, via de Verenigde Staten, via Australië... Uh, nu weer langzaam aan het terugkeren richting het land. Maar die jongens hebben natuurlijk ontzettend veel ellende gezien... in hun hele jonge leven. En, de, en dan ja, dat is heel bijzonder dat ze dan toch de kracht vinden... om weer terug te komen naar het land. Ze hebben een goede opleiding gehad in Amerika of in Australië... of, of in Kenia zelfs. Beter dan, dan in zuid sudan had gekund. Mm -hmm. En die... Uh, ja, dus ze hebben ook kansen om gewoon in Amerika te blijven wonen en te blijven werken. En toch komen ze weer terug om een land op te bouwen. Om terug te komen naar hun familie. Om te laten zien dat ze, dat ze nog leven. Want dat, de, de mobiele uh, verbindingen zijn er niet. Tenminste, zijn slecht in zuid sudan uh, Mensen hebben geen mobieltjes. Dus de, de contacten met de familie zijn vaak volledig verbroken. En die jongens gaan toch weer uh, terug naar hun geboortegrond... om te kijken of ze nog familie kunnen vinden... en om die familie te helpen om dat land weer op te bouwen. En is het gek om oog in oog te staan met, met zo'n kindsoldaat, een ex-kindsoldaat? Ja, ja, ik vind het wel elke keer heel bijzonder. Ze zien eruit als gewone jongens. En, uh, dus het is heel raar om, om, om je op dat moment te bedenken... Van, nou, deze jongen heeft dus een geweer in zijn handen gehad... en ja. heeft daar mensen mee neergeschoten... Ik weet natuurlijk niet hoeveel hij er heeft neergeschoten. Of hij überhaupt heeft geschoten. Of dat hij een of ander hulpslaafje was in zo'n leger. Mm -hmm. die, die weet niet precies wat er gebeurd is. Maar het is wel heel vreemd om ze, om ze recht in de ogen te kijken. En, uh, uh, maar tegelijkertijd zie je ook de, de veerkracht dan weer. Want je weet gewoon... Je, je kent de verhalen wel een beetje uit de films en de boeken. en uh, Er is één voormalig kindsoldaat, die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Dat, ik bedoel, dat heb ik ook gelezen. Dus dan weet je wel ongeveer wat hij wat heeft meegemaakt. En, en dan toch terugkomen ja. en dan toch uh, proberen iets goeds te maken... van een land zonder geweld te gebruiken. Ja. En ziet u ja. iets in die ogen of zijn het gewoon kinderogen? Nee, het zijn juist heel volwassen ogen eigenlijk. Maar ja, je ziet gewoon dat ze heel veel meegemaakt hebben... en heel veel verwerkt moeten hebben. En uh, ja, er zit, er zit geen kindje meer in, nee. nee. Die veerkracht, hè, die u noemde. Uh, u zegt dat dat ook um, te merken is aan uh, Lam Tungwar. Zegt dat? Ja, goed? ja, ik heb geen idee of u het goed zegt. <laughs> maar hij is in elk geval ook uit Zuid-Soedan. Um, hij was ook een kindsoldaat. Ja. Hij is inmiddels een beroemde rapper. Ja. Een enorme ster in, in Zuid-Soedan. Ja. Uh, en hij uh, rapt nu over vrede en verandering. We hebben een stukje van wat hij doet. Hallo. Oh, This song is dedicated to all the lost heroes, the whole and the young, women and children who have lost their life in the battle, to save the nation, and to be in freedom today. We will never forget you, your life was uncompleted, you never think of getting married or having children. Or Goed the nummer, women prachtige muziek. Ja. Ja. Ja, wat voor rol heeft hij? Ik bedoel, Is hij inderdaad een enorm voorbeeld voor de jeugd in Zuid-Soedan? Ja, hij is heel populair in Zuid-Soedan. Uh, hij geeft ook concerten. En hij, uh, hij is lid van, een, onderdeel van een organisatie. Het is eigenlijk in het bestuur van een organisatie van artiesten... die zich verenigd hebben en die op creatieve manieren proberen... de jeugd te bereiken met hun, hun boodschappen. Een boodschap over vrede, over verzoening en over uh, wederopbouw van, van Zuid-Soedan. Dus hij heeft een, een vrij belangrijke rol. En, en door zijn muziek, die populair is, kan hij ook heel goed uh, de, de jeugd bereiken, die eigenlijk heel ongevoelig is voor de politieke leiders. Ze luisteren wel naar, naar zijn muziek. Ja. Dus de, ja, hij bereikt toch een. Ja, uh... want die verzoening, hè? ik bedoel, het wordt vrijdag of uh, zaterdag 9 juli ja. allemaal anders. Tenminste, dat is de bedoeling. Ja. Uh, dan wordt het dus een christelijk zuiden en een islamitisch noorden, om het maar even zo te zeggen. Ja. Um, gaat dat goed? Wat denkt u? Uh, dat is heel moeilijk. Er, er ligt nog een hele lange weg voor Zuid-Soedan uh, in de toekomst. Ze zijn er nog lang niet. Er zijn uh, nu al gevechten tussen, op de grens van Noord- en Zuid-Soedan. Uh, nog steeds, hè? Nog steeds, ja. En, en hele hevige gevechten. Uh, en tussen wie en wie is dat dan? Tussen het noordelijke leger is een aantal gebieden in... Uh, het is officieel ook Noord-Soedan. Maar een deel van het gebied was nog een beetje de vraag... bij welk land het zou gaan horen... En in het noorden is dat gewoon binnengevallen om, uh, uh, ja, om dat voor zichzelf op te eisen. Ja, ja, toch. toch. Ook al zeggen ze ja. in Zuid-Soedan... wij willen nu echt onafhankelijk. Een deel van het gebied, uh, ja. En, het, moet ook, het is ook heel spannend natuurlijk, want juist op die grensregio... zijn de meeste olievelden. Dus dat is voor het noorden natuurlijk heel belangrijk... dat ze die in, uh, in handen houden natuurlijk. Ja. Ja. Maar durft u positief dit gesprek te beëindigen over de toekomst van Soedan? Ja, ja. Het, is wel, het wordt een hele lange weg, want ook binnen Soedan zijn er nog steeds conflicten. en uh, uh, Ook de regering van Zuid-Soedan moet nog heel veel leren op het gebied van regeren en democratie en dergelijke. Dus Het wordt een hele lange weg, maar uh, ja, een goed begin is het nu. En als we dan kijken naar Noord-Soedan, want die hebben natuurlijk nog steeds Bashir zitten. Ja. ja. Hoe gaat dat daar aflopen? Ja, nou, geen idee. Daar durf ik echt geen uitspraken over te doen. Nee. Want dat nee, is een heel ander soort weten... land hè, dan zuid soedan Ja, is ja, dus niet te vergelijken. Nee, ik zou ook niet weten wat je daarvoor in de plaats zou moeten willen. Want, ja, de keuze is vrij beperkt in noord De Bashir zit er al sinds 1989. Dus dat is echt heel erg lang. En de oppositie is, uh, is of heel zwak of ook niet zo heel erg uh, betrouwbaar... of fijn om uh, als regering uh, te hebben. Nee. Dus ja, maar... Het is afwachten hoe het ja. afloopt. Mag ik u in ieder heel hartelijk danken. En wanneer gaat de reis weer naar Soedan? Zo snel mogelijk. <laughs> ja, gaat u nog toch even meefeesten ja. nog. Dank. Esther van Wegen uh, van de hulporganisatie Core Day, dus die projecten doet in Zuid-Soedan. Ja, Dank. graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. We worden, we worden met z'n allen veel minder materialistisch. En dat komt door de economische crisis... Dat betoogt mijn gast van vanavond, Klaas van Egmond. Hij is bijzonder hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. U bent net terug uit Geneve. Ja. U heeft daar met de Wereldhandelsorganisatie gepraat. Onder ja. andere hier ook over. Over ja. de mentaliteit in, in het Westen. In, ja. Als we het nou hebben hè, over uh, dat we minder materialistisch moeten worden. Of moeten worden, dat we dat gaan worden. Is dat dan een hoop van u of gaat dat echt gebeuren? Krijgt u al signalen? Nou, het is allebei een beetje het geval. Het, het is een hoop aan de ene kant dat we dat goed schiks met elkaar kunnen opbrengen. En uh, aan de andere kant, als het niet goed goedschiks gaat, dan gaat het uh, zometeen uh, kwaadschiks. En je hoopt natuurlijk altijd dat dat op een, op een verstandige manier kan. Dat, dat kost aanmerkelijk veel minder uh, energie en ja. het spaart leed. Ja, want goedschiks is dat we allemaal denken... Nou... Ik ga maar eens eventjes wat minder uitgeven. En hoe is kwaadschiks dan? Nou goed, zo dat je dat, je dus dat wel als overheid ziet. Eh, ook als vanuit een wereldperspectief ziet dat dingen opraken. En dat het zo niet door kan gaan. En dat je dat gaat bijsturen. Dat je daar ook beleid op voert. Dat zou dus kunnen. Wat dan denk ik bijvoorbeeld van een televisiereclame die ons oproept om maar te consumeren. Eh, kwaadschiks is natuurlijk toch dat, eh, wat veel filosofen ook voor deze even hebben voorzien. Dat we een geweldige strijd krijgen om de grondstof in deze wereld. En dat, wordt, dat worden dan dus oorlogen. Ja. En dan gaat het kwaadschiks. Ja you yeah. Um, we kunnen inderdaad uh, zeggen dat doordat er een economische crisis is, uh, ja, er minder geld is en dat je gewoon minder geld als consument hebt om uit te geven. Is dat al aan de hand? Ja, ik denk het wel. Dat we dus nu, uh, nu, nu zien dat, dat we een beetje in het bereik komen waar dus die hele grote groei niet meer hand, uh, handhaven is. Ik ben ervan overtuigd dat die tijd ook achter ons ligt. Dat we zullen zien uh, met de opkomst van India en China, uh, met die strijd om die grondstoffen, met de ontwikkelingen van de euro binnen Europa, dat dat voorbij is en heel veel mensen merken het dat nu natuurlijk nu ook, ook al de bezuinigingen van dit kabinet, wat op zich natuurlijk merkwaardig is dat we geld bezuinigen op een heleboel maatschappelijke zaken die we van waarde vinden. Aan de andere kant uh, geven we de, de miljarden bij tientallen aan, uh, aan die financiële wereld van die banken. Dat is allemaal heel erg merkwaardig, maar daardoor zien de mensen natuurlijk dat het langzamerhand op begint te raken. Mensen komen ook in hun schulden terecht en dat geeft dan allemaal problemen. Zijn we met z'n allen te materialistisch? Ja, ik heb een, uh, een studie gedaan eigenlijk na uh, mijn vele werken in het milieu... gedurende vele decennia, waarbij het altijd weer ging om technologie. Hè. Wij, wij moesten dan ook voor het ministerie oplossingen bedenken. Dus dan bedachten we voor de smok een katalysator onder je auto. Nou, dat heeft trouwens best aardig gewerkt. Maar de conclusie van mijn kant was dat al die techniek natuurlijk wel moet. Het is de helft van het verhaal. En die andere helft is de culturele kant. En dat, dat, als we dat niet voor elkaar krijgen, dan gaat dat dus niet lukken. Dat is trouwens nu ook in de hele wereld dus aan aan de orde. Dus je moet die culturele kant moet je ook aanpakken. En dan is dus uh, daar te zien dat door de geschiedenis heen wij als mensen eigenlijk voortdurend een identiteit zoeken. En we golven eigenlijk heen en weer tussen een paar uh, uh, typische manieren zoals we zijn. Aan de ene kant zijn we dus fysiek, ons lichaam, materieel, onze spullen. Aan de andere kant geestelijk, dat zie je terug in religies, en ook fundamentalisme in die religies, ook hier in Nederland. Uh, op de andere kant nog weer zijn we egocentrisch, maar goed ook, anders hebben we zelfs niet te eten. Mm -hmm. En aan, daar tegenover ligt het. De, de, het pol dat we dus veel in het collectief opgaan. Dan ben je bij Ajax en dan zeg je, ik denk wat Ajax denkt. En de clou is in de geschiedenis dat we voortdurend heen en weer zwenken tussen die vier uitersten. En we weten nooit een beetje maat te houden en een zekere middenweg daarin nee. te vinden. En waar zitten we dan nu? We zitten dus nu in een periode, dus hadden we van de afgelopen 2000 jaar, hebben we een hele rondgang gemaakt door die stemmingen heen, die tijdgeesten, de tijdgeist. En nu zitten we in een periode waarin we dus heel erg materialistisch zijn, dat kon je ook helemaal zien aankomen eigenlijk, en erg individualistisch egocentrisch. En dat is een hele vervelende uh, een combinatie. Dat geeft hedonisme, enorme lichaamscultuur, noodzakelijkerwijs wat ja. fysiek en mijn eigen ja. individueel, mijn eigen lichaam. Dus een enorme overwaardering van seksualiteit, ook van materialisme. Ik ben mijn auto. En dat leidt ertoe dat wij ons hele heil en geluk zoeken in die materiële spullen. En we consumeren maar in de hoop dat ons dat geluk zal brengen. Maar omdat wij veel meer zijn dan die spullen alleen als mensen, lukt dat dus niet. En dat is een hele ongelukkige manier van behoefte bevredigen. En die houden we ook gewoon dus niet vol. Dus van daaruit moeten we we dus inzien, en dat gaan we inzien, al dan niet uh, gedwongen, dat we weer een midden moeten vinden tussen die materiële kant en die culturele kant bijvoorbeeld, en, en andere waarden die ertoe doen voor een, een mens. In andere landen hebben ze dat gewoon goed in de gaten. Misschien Want, voor, wat voor, het gebeurt voor, er dan? Ja. Te gebruiken, je komt net naar het Vestland vandaan, dus uit, uit Geneve. Uh, daar valt het op, niet in Geneve natuurlijk, maar in de dorpjes daar uh, in heel Zwitserland, dat in ieder klein dorpje, uh, met, met drie boerderijen, daar is een muziekwinkel. En daar hangen dus violen en zo voor het raam. Dan vraag je je af van waar verkopen ze in Vreesland die violen aan? Nou, dat is omdat schoolkinderen in Zwitserland... die moeten allemaal op de lagere school... moeten ze een muziekinstrument leren bespelen. Niet zijn de blokfluit. En dat worden dus hele andere kinderen dan de kinderen hier... die dat allemaal dus niet meer krijgen. Want waarom moet waarom je, je daar anders voor? Omdat die kinderen dus leren dat andere waarden ertoe doen. Daar ben je de bink niet als je een, uh, een, een, een, een iPhone hebt... maar daar ben je de bink als je mooi veel kan spelen. Is dat zo? Uh, dat is zo, ja, dat denk ik, dat dat een rol speelt. De kinderen blijven ook natuurlijk wel aan spullen hechten, maar ja. er is ook niks mis met spullen, dat ja, is ook een deel van ons bestaan. Maar of ze deel. denken in Zwitserland ook, ik moet donderdag weer naar Violes. Ik bedoel, waarom denkt u dat dat zo'n andere mentaliteit oplevert? Ik denk dat de opvoeding, uh, uh, waarden die je uh, meekrijgt van huis uit, dat die heel veel doen in uh, wat je later bevredigend vindt. Ja, het is ook een beetje een pleidooi uh, tegen de heer Rutte hè, en uh, Kornuiten. Uh, ja, ik vind, <laughs> vind het dus wel erg, erg uh, heel erg jammer. Uh, kijk, dat moet verzuinigd worden. Dat is altijd trouwens goed om wat schoonschip te maken mm -hmm. hier en daar. Uh, het is natuurlijk wel erg jammer dat juist cultuur en natuur in, in deze situatie... We zitten dus in die hele in die hoek van het materialisme en dat egocentrische. Uh, dat is nou eenmaal de tijdgeest. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we dus niet die cultuur stimuleren zoals in Zwitserland. Maar dan gaan we dat juist afbreken. Uh, en dat zelf doen met natuur En dan, nogmaals die bezuinigingen daargelaten... maar de liefdeloosheid die de beide staatssecretarissen uitstralen... als het over die onderwerpen natuur en cultuur gaat... dat heeft iets, iets denigrerends, iets revanchistisch. Ja, maar goed, en... dus dat is duidelijk. Dat vindt u inderdaad een slecht signaal... juist omdat we in zo'n materialistische uh, uh, periode leven. Exact het verkeerde signaal. U, uh, om even terug te gaan ja. gewoon naar de, uh, de, de feiten... Mm -hmm. um, de Nederlandse uh, studenten en de Nederlandse scholieren... u noemde ze al, hebben soms enorme schulden... omdat ze nou eenmaal die iPhone willen en allerlei ander uh, speelgoed. Ja. Um, dat werd vandaag ook nieuws. En we hebben een fragment van een, uh, een studenten... die uh, schoorvoetend toegeeft dat ze een gigantische schuld heeft. En daarna horen we de wethouder van Amsterdam, Freek uh, Ossel... Uh, en die zegt, ja, uh, dit is de bling-bling-mentaliteit. Even luisteren. Mm, wil je precies precieze bedrag horen? Nou, uh, 36.873 euro en vier cent. Het klinkt wel dom, maar je denkt er gewoon niet echt over na. Want je bent gewoon in je studententijd en je, je leeft uh, gewoon op grote voet. En ja, dan denk je, ah, dat komt later wel, weet je. Dat kan allemaal maar. Dus ja, dan, dan doe je dat ook gewoon. Dinkeltuur, uh, dure, dure mobiels, uh, te veel bellen. In Sommige kringen is het zelfs een beetje stoer om, uh, om ja, veel telefoonkosten te hebben, want dan heb je ook veel uh, contacten. De schulden variëren van uh, klein, een paar honderd tot aan echt duizenden, duizenden, duizenden. Ja, tot slot, meneer Rossel. Uh, tja, hm. dat duurt nog wel even. Ben ik bang voor dat deze mentaliteit echt over is. Hè? Ja, dat, dat kan nog wel even duren. Uh, wat, wat je dus hoort, dat is dus dat die kinderen hun identiteit, wie ze zijn, ze zijn hun iPhone. En uh, als die van jou duurder is dan die van je vriendje, dan ben je dus meer. Uh, en, en dat is natuurlijk, als je dat als kinderen al op deze manier, dat we toelaten dat op die manier, dat allemaal zich zeg maar kan ontwikkelen. En ook niet wordt bijgestuurd in een ja. of andere zin. Dan wordt het alleen maar natuurlijk steeds erger. Maar goed, we begonnen er mee dat, dat u ervan overtuigd bent dat er juist een mentaliteitsverandering gaat plaatsvinden. Goed schiks of kwaadschiks? Ja. Um, maar hoe ziet u dat dan uiteindelijk voor zich? Je kunt als, als, als, als overheid en als gemeenschap, trouwens ook als wereldgemeenschap... daar ging de discussie in gister, gisteren in Genève over... hoe moeten wij door met wereldhandel en dergelijke... moeten wij op grote schaal onze spullen nog steeds uit Afrika slepen... moeten wij verse groenten uit Egypte halen bij Albert Heijn... kan dat niet gewoon uit Europa komen, dat soort vraagstukken... Mm -hmm. en waarom dan wel, globaliseren of niet... je kunt vanuit, vanuit een zekere opvatting van wat er toe doet... Uh, kun je dus sturen. Dat is ja, zelfs bijvoorbeeld bij die... hoge belastingen op bling-bling uh, ja. bling, uh, Er waren stukje. jaar geleden al fantastische voorstellen, die kwamen trouwens toen van GroenLinks, maar uh, dat, uh, dat was echt briljant. Wij waren als rekenende planbureaus heel verbaasd over, ook het straalplanbureau, die keek zijn uh, uh, ogen uit. Uh, dat was het voorstel om dus de energie duurder te maken en de arbeid goedkoper, waardoor je dus meer werkgelegenheid krijgt schitterend, minder energieverbruik schitterend en de nationale economie ging maar een klein beetje achteruit. Ja. Kortom prachtig, gebeurt gewoon niet. Nee. Waarom doen we zulke dingen niet? Vanuit dit besef dat wij moeten, dat we naar een andere uh, stijl moeten, al was het maar voor die kinderen daar in Amsterdam, uh, zou je als overheid moeten zeggen van, we doen dat. En het mooie is, als je dat als overheid doet, dan krijg je dat effect, wat we dan noemen het dilemma of het sociaal dilemma. Uh, als iedereen het doet, is het niet erg. Als iedereen in de straat een kleinere auto gaat rijden, mm -hmm. dan zit ik er niet mee dat die van mij kleiner nee. wordt. Sterker nog, die ze blijven onderling even groot. Ja, want zijn er dingen die u bewust spullen, uh, ja, afstand van heeft gedaan, omdat u niet op die manier hier in het leven wil staan. Nou ja, dat is natuurlijk uh, dus ook in een sociale omgeving. Dus ik, al die handicaps heb ik ook. En, uh, maar. Ik rij al wel heel lang in, in, in bewust een heel klein autootje, de kleinste die er is. Ik eet eigenlijk geen vlees meer. Uh, niet dat me dat moeite kost, dat, dat gaat vanzelf. Mm -hmm. Ik vlieg zo weinig mogelijk, soms mijn werk als niet dat anders kan. Um, op die manier heb ik een, probeer ik een, een relatief sober leven te leiden. En ik hecht, dat, maar dat speelt al heel erg lang, dat heeft te maken met opvoeding, denk ik dus ook. Uh, ik uh, hecht heel erg veel aan boeken en aan muziek. Ja, want u bent opgevoed met het feit dat dat belangrijk is. Uh, ja. Precies, die waarden werden. Ik kom natuurlijk ook uit een naoorlogse generatie waarbij dus de wederopbouw aan de gang was. Mm -hmm. Overal in die bioscopen die zwart-wit wapperende vlaggen van de wederopbouw. Dus er werd keihard kei gewerkt bij mij thuis. En vanuit dat waardepatroon... dat zit je hele leven in je. Dat programmeert je eigenlijk uh, zelfs. Mm -hmm. Misschien wel een beetje te veel. En doet u dat nu ook bij uw eigen kinderen? Moesten die per se naar violles? Uh, nee, die gingen vanzelf naar violles trouwens. Die gingen mij dus nadoen. Dat na naafgedrag is blijkbaar ook heel sterk. Dus als je een bepaald gedrag vertoont als oudere generatie, ja. dan gaan ze dat al na. Doen. Dus en dat... merkt u daar resultaten van? Ik bedoel, zijn zij minder bling-bling dan... Nou ja, uh, ja, maar ik vind dat ze dus heel veel vliegen. Uh, en daar heb ik dus een erg gevoel over. Uh, dat kost heel veel kerosine, broeikas, klimaat, uh, gedoe natuurlijk hè, in de discussie. Uh, aan de andere kant is daar ook wel weer iets. Ik wil dat niet recht praten hoor, maar er, het heeft twee kanten. De, namelijk dat dus die kinderen, en dat zie ik trouwens ook bij mijn studenten in Utrecht uh, heel erg veel. Die gaan dan zomaar een half jaar studeren in Sydney. En dan hebben we daar contact met die hoogleraar en dat wordt even geregeld. Uh, we hebben geweldig veel internationale studenten in Utrecht. Die, die jonge lui zwerven over die hele wereld heen. En dat is natuurlijk een geweldige garantie voor wereldvrede. Het verhaal dat Chinezen niet zouden deugen, kun je niet meer verkopen tegenwoordig, want die jonge lui weten dat dat niet zo is. Ja, dus, dus die kortom... investering in die, in die, in die broeikasgassen en in, in, in dat klimaatprobleem zou ik dan bijna wel een beetje op de koop toe willen nemen. Als maar op deze manier dat, dat, dat, die, die samenhang in die wereld, wat is nou eigenlijk van betekenis, dat daar een discussie over komt, dat moet ons redden. Ja, dus het is altijd een gecompliceerde wereld, hè? Ja, maar hij wordt natuurlijk nu heel snel één. Uh, we hebben die fantastische uh, uh, nieuwe sociale media, de Arabische Lente. Dat kan natuurlijk ook een enorme rol gaan spelen in hoe het verder gaat. De jongelui hebben al die smartphones, maar ze praten met elkaar over welke bank je wel moet ja, hebben en precies. welke niet. Dus dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, er is altijd een other side of the coin. Want die iPhones hebben ook weer tot gevolg... Ja. Toch? Ja, Zo... en per saldo moet je daar dan dus optimistisch over zijn. Heel goed. Einde van dit gesprek. Dank u wel voor uw komst. Klaas van Egmond, bijzonder hoogleraar en Milieukunde aan de Universiteit Utrecht. Tja, dit was het. Voor vanavond. Morgenavond 8 uur zit ik hier weer. En op onze site tweedingen.nl kunt u dit gesprek... maar ook een heleboel andere gesprekken terugluisteren. En daar kunt u trouwens ook reacties achterlaten als u daar behoefte toe voelt. Straks BNN Today met Willemijn Veenhoven... Nou, wat heb jij hier vanavond? Onder andere het laatste nieuws over uh, het stadion in Enschede natuurlijk. Dat is ingestort. Um, de verslaggever staat daar nog, die hoor je zo meteen. En uh, die Marianne Goossens is natuurlijk gevonden gisteren. En wij hebben straks haar dochter aan de telefoon... die uitgebreid vertelt over hoe haar moeder het allemaal overleefd heeft. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws. Hier is daarnet net wel. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 7 juli, 2 over half 9. Goedenavond. De overdracht is belasting. Het dak van het FC Twente Stadion in de Enschede is gedeeltelijk ingestort. en er is uh, één dode bijgevallen. Zometeen de actuele stand van zaken. Dan de Britse krant The News of the World stopt. Zondag dan verschijnt de laatste editie. Dat werd een paar uur geleden bekend. We zetten het hele verhaal nog even van A tot Z voor je op een rijtje. En Dries Rolfink, die heeft een nieuwe hit met de uh, nummer over de Tour de France. En hij is hier te gast rond kwart voor tien. En onze Joris Kreugel die ging op bezoek bij iemand die zijn mazonet te koop heeft staan. De overdrachtsbelasting is verlaagd sinds een paar dagen. En ik ben wel eens benieuwd of er nu een enorme run is ontstaan. Ik ga langs bij iemand die al bijna een half jaar lang zijn meisonnette in de verkoop heeft staan. En dan uh, een update met, uh, van Today's Topics met onze eigen Ludie Met nieuws natuurlijk over die grolsvesten. Verder een grote stap voor Limburg. Gesproken ondertiteling bij de publieke omroep. En echt een, in, ja, dat is heel tof, een enorme doorbraak in de formatie van België. Marten Wever van de NVA die zegt op alle fronten nee. Oh ja, toch niet. Helaas. <laughs> Zometeen meer, na negen uur. Dankjewel, Luc. Welke, leven, welke zaken spelen in de levens van onze BN'ers? Vandaag te beginnen met Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. Het grote nieuws van deze week is natuurlijk de playboy seksenquête onder Nederlandse vrouwen. Nou, het is niet vrij. Ze gaan vreemd, ze fantaseren dingen waar je in je wildste dromen... niet bij stil wil staan, dat jouw meisje daaraan denkt... Het is kortom iets wat je zeker even moet lezen als je sterke maag hebt. Want voor hetzelfde geld denk je ineens, oh oh, dat doet hij een meisje dat ook. En dan is het antwoord ja. Uh, ja, daar was ik. En dan WNL-presentator en wethouder van Capella aan de IJssel, Joost Eermans. Ik ben gearriveerd in Villa Velderhof in Harderwijk, waar ik een paar dagen heerlijk ga relaxen. En na deze retraite kom ik weer boven water. Hashtag plons. Het gaan jullie allemaal heel goed. Hashtag Summertime's. En acteur Tigo Gerland. Vanmorgen ben ik vroeg opgestaan, zwaar aan het teksten leren geweest voor een casting, voor een nieuwe uh, telefilm, waar ik verder heel weinig over mag zeggen. En nu ben ik me alweer aan het voorbereiden voor morgen, want morgen vertrek ik weer richting Roemenië de laatste opnames voor Suuskind. Dan staat die film erop en dan ben ik weer terug in Nederland. En dan het sportnieuws uh, ook te bezichtigen op de webcam via bnntd.nl. Jeroen Stampers, goedenavond. Goedenavond, het ernstige ongeluk in de Groelsvesten. Het stadion van FC Twente heeft de club natuurlijk ook in shock gebracht. Bij het ongeluk kwam een man om het leven en raakte 15 man gewond. Twente-voorzitter Joop Münsterman was met de spelersselectie in Zeeland... en is direct naar Enschede teruggekeerd. Hij was zwaar aangeslagen. Ja, tragedie voor Twente natuurlijk. Maar uh, met name denk ik uh, voor de slachtoffers. Maar uh, die is zo'n club verkeerd in shocktoestand. Je ziet aan de overkant het dak instorten. Dat is, uh, dat is het laatste wat je, wat je kunt bedenken. Het gebeurt wel in een, in een horrorfilm of in een rampenfilm. Maar nu gebeurt dit echt. Ook de selectie is inmiddels terug in SVD in de oefenwedstrijd, tegen een Zeeuwse selectie, zaterdag gaat niet door. De noor edvald Boasson hagen heeft de zesde rit van de Tour de France gewonnen. Hij klopte de Ossalier Matthew Goss en Thor Huushoft in de massa sprint. Robert Geesink finishte in de peloton. Hoewel hij nog wel veel last had van zijn valpartij van gisteren. Uh, ja, heel erg lastig natuurlijk. Uh, ja, wat ik al zei, ontzettend afgezien. Maar uh, weer een uh, dagje verder. <coughs> Ik ga wilde niet echt vandaag. Ik hoop dat het beter wordt, anders heb ik hier niet wilde zoeken. Nou, als dat maar goed gaat. Gelukkig voor Geesink heeft het peloton morgen een op papier makkelijke dag. De etappe naar Châteauroux is nagenoeg vlak. En dat is ook een voordeel voor Johnny Hogelands. De renner van vakantie maakte met Ploegenoot Liebe Westra... deel uit van een vroege ontsnapping... en verzamelde precies genoeg punten voor de trui. En dus mocht hij in zijn allereerste Tour de France het podium op. En dat is een belevenis. Ja, speciaal. Mijn vader is vanochtend gekomen. Dus het is dan toch wel mooi dat ik in mijn eerste Tour... terwijl mijn vader er is, gelijk de trui mag aantrekken. trekken. Het was een rit die ik wel aangestipt had. Omdat ik wist dat er... ...punten te verdienen waren en morgen heen. Dus als je vandaag de trui pak, heb je hem zeker twee dagen. En Hogeland had ook nog een speciaal woordje van dank voor zijn ploeggenoot Liebe Westra. Zonder Liebe had ik het niet gered, want de eerste sprint won ik dan... ...omdat ik eigenlijk de rest verraste. Maar de tweede klopte Roemen gewoon op waarde, want... Nou, hij ging gewoon voor koppen van, hij kon er gewoon niet over. Dus ik zeg tegen hey, Lieve: rij weg. Ik zeg, want ik ga hem anders niet pakken. En Rieuwe leeg weg. En uh, ja, Roe heeft er uh, volgens mij honderd keer achteraan gesprongen, maar... Ja, Leeuwen is natuurlijk net een motor en ik ben Leeuw toch wel heel dankbaar. Een mooie ideale truc van de mannen van Van Soleil. Het Bergklassement is dus het enige klassement dat van leider verandert. Verder blijft alles bij het oude. Dus Thor Huushoft vertrekt ook morgen weer in de gele trui. Meer zometeen in de avondetappen, direct naar BNN Today vanaf 10 uur hier op Radio 1. Dankjewel, Jeroen. Dit is Radio 1, BNN Today. Ja, gaan we eerst naar Enschede, rond 12 uur vanmiddag. Toen stortte het dak van de tribune van in het FC Stadion naar beneden. In één keer hoorde een enorm geraas en uh, toen dachten we van nou, dit is niet normaal. Het uh, is dus of iets ja. met de trein of of iets dergelijks. Of uh, mijn gedachte ging ook ging uit naar het nieuwe stadion inderdaad. Gingen we gingen uit het raam kijken en toen zagen we inderdaad die uh, geknakte balken van het, nieuwe, van het nieuwe dak. Ja, in één keer is het donker geworden. Dan hoorde ik het, een hele loute geluid, ja. En in één keer wordt het zo donker en dan klapt alles naar beneden. En ja, ik spring zo van mijn steiger eraf. En dat brengt mij in die zekerheid. Maar ik weet ook niet. Ambulances en de traumahelikopter, een Duitse traumahelikopter. En ik kijk op het veld, wat uh, ja, druk uh, zijn ze daar bezig. Uh, brandweer is ook aanwezig. Ze zetten hier ook allemaal uh, uh, ja, commandoposten op. En mensen worden verder uh, op afstand gehouden. Want er komt toch wel veel mensen op af. De situatie is zo dat een groot deel van het dak uh, is ingestort. En... Uh, uh, dat daardoor een flink aantal mensen uh, is bekneld. En daardoor is er ook, voor zover nu bekend, één dodelijk slachtoffer te betreuren. Ja, één dode dus. Het gaat om een uh, 31-jarige bouwvakker uit Nijverdal. Er waren in totaal 16 mensen bij het ongeluk betrokken. Acht mensen die liggen in het ziekenhuis uh, nog steeds, waarvan eentje in kritieke toestand. We praten erover verder met Menno Reemeyer van NOS... en Martijn de Lange, presentator bij Enschede FM. Heren, goedenavond. Goedenavond. Um, Menno, goedenavond. jij... Hi Menno, jij even als eerste. Um, jij was daar uh, uh, nou ja, vrij kort nadat het alles gebeurde. Um, ja, of nee, je bent er ook net weg, hè, trouwens. Laten we daar even mee beginnen. Je bent er nu net weg. Ja, ik ben net... Ja? Ik ben net uh, wezen kijken daar nog even. Um, ja, we hebben wat vertraging op de lijn, okay. uh, uh, Willemijn. Um,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 Martijn, um, jij hebt de hele middag op de lokale omroep gepraat met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Wat vertelden zij zoal? Ja, het nieuws kwam bij ons binnen via Twitter. Wij zagen het vrij snel rond het middaguur op, op Twitter verschijnen. En toen heb ik gelijk gebeld met een van, van ja, mijn kennissen die bij FC Twente werkt. En die zag het gebeuren vanuit zijn kantoor. Hij keek over het veld heen, naar de nieuwbouw. En uh, hij zegt van het leek alsof alles begon, uh, begon te trillen, een soort aardbeving. Mm -hmm. uh, allereerst ging het, het hele grote videoscherm kwam los en dat ging naar beneden. En toen ook de, de steunbalken en uh, ja, toen klapte het hele dak uh, naar beneden. En ik sprak hem één minuut nadat het voorval gemeld was. Dus hij was helemaal beduurd ja. en, en kon nauwelijks dus een woord uitbrengen. Ja. De, de, weet jij, bedoel jij, jij woont daar natuurlijk in die buurt. En, uh, wat ik ook al veel erover las en hoorde, ja, het doet iedereen toch denken. Ook aan die andere ramp, de vuurwerkramp. Wat heeft dit nou voor gevolgen voor de stad, denk je? Ja, Het zijn eigenlijk twee rampen die je op de ene wijze wel met elkaar kunt vergelijken. Maar op de andere, uh, het zijn ook twee verschillende grootheden. Uh, uh, Enschede is tien jaar geleden, elf jaar geleden opgeschreven door die vuurwerkramp. Uh, voor sommige mensen roept dit weer herinneringen daaraan op. Uh, ook toen was het zoeken naar mensen in het tuin... Uh, uh, ja, een grote ravage op een, op een plek in Enschede. Uh, en als je daar nu weer naartoe gaat, naar die grootsvesten, het is één grote rotzooi. Uh, ja. Ja, het, het was, iedereen was zich aan het voorbereiden dat het af moest zijn voor de start van het nieuwe seizoen. en De open dag stond gepland voor over tien dagen. Nou, als je nu naar het stadiongebied gaat, het is gewoon één grote rotzooi. Ja. Menno, weet jij al iets meer over hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nu zit er wel erg veel vertraging ja, aan de lijn. Ja. Ik ben nog wel aan de lijn. Ik ben dan via de telefoon als het goed is. Willemijn? Ja. Hoi, ah, ja, ja. Ben. ik weer. Hoi. Ja, uh, via uh, de mensen in de stad hoor je dan wel dat er gesproken wordt over enorme werkdruk die er geweest zou zijn. Uh, dat dat de oorzaak uh, geweest zou zijn. Maar uh, daar wilde zowel de voorzitter van nc 20 Joop Munsterman als de burgemeester van NCD, uh, Peter den Oudste, helemaal niets van weten. En ik denk dat we daar ook volledig gelijk in hebben. Er zijn nu uh, geloof ik drie of vier onderzoeken die er lopen. Door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, door uh, de arbeidsinspectie uh, en het Openbaar Ministerie. En, en dat zal uiteindelijk uitwijzen. Wat, er, wat, wat de oorzaak is. Ja, het verhaal is nu dat er een grote kraan omviel, hè? Ja, dat, Waardoor... nou, die, zou wat, die zou wat opgehezen hebben, uh, maar misschien dat de collega van NCDFM dat beter weet, maar die, zou wat, die stond op het dak en die zou het zwaarst van de grond hebben opgehezen en uh, daarmee ook weer een van de pilaren hebben geraakt. Die stort ja. in, is, is het verhaal wat ik tenminste gehoord heb? Ik heb het natuurlijk niet gezien, maar dat is het verhaal wat ik gehoord heb. Martijn? Ja, dat is een van de eerste verhalen die eronder de deed, ook via de social media, dat... Een, een, ...een kraan, een, een spand had geraakt, waardoor alles in beweging kwam. Uh, later gingen ook weer verhalen dat dat niet de waarheid uh, zou zijn. En zoals je zo vaak ziet bij dit soort rampen uh, gaan de geruchten over elkaar heen. Ik denk echt dat we moeten wachten op die onderzoeken die nu lopen... ...om daar toch wat duidelijkheid over te krijgen. Ja, Dan gaan we dat afwachten. Dank in ieder geval voor dit moment bij de Menno reimer van de NOS... ...en Martijn de Lange, presentator bij NSGD-FN. Hij staat niet in de Radio 1 Tour om 100. Maar wij vinden dat hij er wel in moet. Het is de BNN Today Franse zomer. Het is Thomas Marvisi Lévy Comtois. Dit is Radio 1. BNN Today. De Britse sensatiekrant News of the World, die houdt op te bestaan. Mediamagnaat Rupert Murdoch, een eigenaar van de krant... heeft dat vanavond gezegd. Zondag, dan is de laatste editie. Je hebt het misschien wel gelezen. Um, de krant is in hele grote problemen gekomen... nadat deze week uh, eerst uitlekte dat ze de voicemail... van een, een vermist 13-jarig meisje hadden gehackt. Um, nou ja, Een ingewikkeld verhaal. In ieder geval dacht haar familie daardoor... dat het meisje misschien nog in leven was. Uh, maar het meisje bleek dus al lang dood te zijn... Daar kwam vandaag weer een groot afluisterschandaal bij. Nou ja, dat alles heeft doen besluiten, weg met die krant. Uh, Michiel Willems, die woont in Londen, die volgt het nieuws op de voet. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. Wat was er nou vandaag voor een groot schandaal? Nou, het stapelt zich werkelijk op. Gisteren was het zo dat uh, daarvoor kwam dat familieleden van gesneuvelde soldaten in Irak en Afghanistan zijn afgeluisterd door deze krant. En vandaag, op 7 juli, dus precies zes jaar na de aanslagen door Al-Qaeda in de Londense metro in 2005, blijkt dat familieleden van mensen die toenertijd zes jaar geleden zijn over, uh, overleden, ook zijn afgeluisterd. En waarom dan eigenlijk? Want wat deden zij dan met dat afluisteren? Ja, het is een sensatiekrant en ze waren gewoon heel benieuwd wat de familieleden van die slachtoffers bespraken met de politie en hun psychologen en hulpverleners en andere uh, familieleden. Mm -hmm. En ja, dan krijg je dus, als je een goed beeld wil krijgen van een onderzoek naar aanslagen of een oorlog, dan moet je dus uh, ja, eigenlijk praten met degene die, uh, die dichtstaan bij degene die overleden zijn. Ja, als op die manier konden ze informatie vragen en daar later weer een mooi verhaal van maken, zoiets. Ja, ik bedoel, je moet je voorstellen, dat zijn ontzettend persoonlijke gesprekken. Ik bedoel, als iemand zijn dochter of zijn zoon of zijn vrouw net verloren heeft een paar dagen geleden, en die praat een paar dagen later met een psycholoog of met een agent of met een familielid of met een neef of nicht of hulpverlener, je kunt je voorstellen dat je ja, dan hele persoonlijke gesprekken te pakken hebt. Ja. De premier van het Verenigd Koninkrijk, David Cameron, die, die was er ook behoorlijk piste over. Die had een spoeddebat over News of the World aangekondigd en daarin zegt hij dit: Let us be clear. We are no longer talking here about politicians and celebrities. We're talking about murder victims, potentially terrorist victims, having their phones hacked into. It is absolutely disgusting at what has taken place. And I think everyone in this house and indeed this country will be revolted by what they've heard and what they've seen on their television screens. Ja, een groot, uh, uh, ja, groot debat over in Engeland. Uh, op, op wie richtte nou specifiek de woede zich? Nou ja, heel Engeland is inderdaad disgusted, zoals hij ook zegt. En de woede richt zich helemaal op News International, bedrijf van Rupert Murdoch. En dan in, in, in uh, bijzonder op twee. ...van uh, die editors, Andy Coulson en and Rebecca Brooks. Die waren t, uh, uh, alle twee in uh, beginjaren van 2000 aan, uh, aan het roer bij News of the World. Mm -hmm. En nou blijkt dat Andy Coulson toch opdracht heeft gegeven... ...om uh, aan die nummers te komen van die familieleden, van die slachtoffers. Ja, het is echt een heel verhaal. En daarvoor zou hij dus agenten betaald hebben. Want hoe kom je nou aan persoonlijke data van de vader en de moeder en de zus van bepaalde slachtoffers? Dat doe je door de politie te betalen. En nou blijkt dat hij 20.000, 25 25.000 pond per agent per zaak heeft betaald. En het ziet er dus naar uit dat deze man, die Andy Coulson, uh, ja, die gaat straks echt hangen. En er is ook nog een, een, een fijn smeugend detail, detail dat hij de PR-man was van de premier zelf, van David Cameron. Ja, precies. Tot vorig jaar, want er is ook een ander afluisterschandaal geweest... waar David Cameron net naar verwees, naar beroemdheden en politici. Nou, toen dat schandaal vorig jaar opborrelde, toen moest hij aftreden. Maar tot die tijd was hij eigenlijk de persofficier... de eerste man voor mediazaken van de premier. En heel veel Britten vragen zich nu af van... ja, wat voor screening heeft daar plaatsgevonden? Hoe kon David Cameron, uh, die zo gaat voor eerlijke waarden en integriteit... en morale, zo'n man inhuren? Uh, maar inderdaad, Rupert Murdoch, het gaat nu om News of the World. En maar uh, hij heeft ook een aantal veel grotere kranten in handen... waaronder de Times en de Financial Times. En dat zijn die hele uh, ja, toonaangevende kranten... en uh, bronnen voor uh, Engelsen om hun nieuws van te halen. Dus als er verkiezingen zijn, welke partij je ook van bent... dan wil je maar wat graag dat Rupert Murdoch jou steunt. En nu, uh, laatste nieuws dus, uh, zegt Rupert Murdoch... ja, ik kapper ermee. Uh, waarom weet jij dat? Nou ja, hij heeft waarschijnlijk de afweging gemaakt van god, dit heeft zoveel schade uh, aan aangebracht in de afgelopen dagen. En niet alleen bij deze krant, maar ook zijn bedrijf en zijn naam persoonlijk. En hij heeft gedacht van nou, het uh, percentage inkomsten uiteindelijk... dat ik haal uit News of the World waarschijnlijk is relatief beperkt. Hè. Het is vooral de Times, Financial Times, Sky News zenders, Sky Film zenders... waar hij echt heel veel geld mee verdient. Dus waarschijnlijk heeft hij gedacht, jongens, als we deze krant laten bestaan... dan suddert dit schandaal door. Laten we het opdoeken. En wellicht uh, is mijn voorspelling, want dat gebeurt wel vaker in dit land... Dat je over een half jaar of een jaar gewoon een andere krant onder een andere naam van het uh, Rupert Murdoch Consortium ziet verschijnen. Goed, nou, dat gaan we horen dan. Michiel Willems vanuit Londen, dankjewel. Ja, Heel erg graag gedaan. BNN Today. Hoe ging het in de tour vandaag? Onze eigen tour-expert Kenny van Hummel die geeft zo meteen zijn commentaar. En wat doen politici eigenlijk tijdens het recess? Dat hoor je na negen uur van onze man in Den Haag, Stuart van Linden.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 Dat daar het aantal bezoeken dus verdubbeld is. Dus eerst komen we aan in de woonkamer. Het ziet er goed uit allemaal. Redelijk groot. Een mooie keuken zie ik al. Eigenlijk allemaal heel modern. Hè? Vijf pitter met een 90 centimeter oven. Blijft in het huis natuurlijk. Toe maar, wie wil dat nou niet? Mooie keuken met een royale inbouwkast. En hoe lang staat jouw huis te koop? Vijf maanden.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 Ja, hier in BNN Today bespreken we elke avond de toeretappe van de dag... Um, met onze favoriete wielrenner. We maken hem hier eigenlijk meer en meer tot een cultheld. Kenny van Hummel. Twee jaar geleden deed hij zelf mee aan de tour. Winnen, dat deed hij niet, maar Kenny was wel de publieks favoriet... vanwege zijn onverwoestbare karakter. Karakter, Vandaag puur op rijden, Een lichaam die wilde niet, maar... Ja, die kop die zei, god, verdomme, je gaat naar die finish toe. En ja, verdomme... Ja, ik heb na 10 kilometer, toen zal ik zo naar de kloten. Nee, godverdomme. Dokken. Dokken. Kenny van Ummel, goedenavond. Goedenavond. Ja, de zesde etappe vandaag, lange ritten, 2,26,5 kilometer. En, ja. uh, en, en natuurlijk heel erg slecht weer, alleen maar regen, regen, regen. En die arme Robert Geesink, die had het zwaar. Gisteren natuurlijk hard gevallen, vandaag weer op de fiets geklommen. Jij weet hoe dat is. Hoe was het voor hem, denk je? Ja, ik denk vooral mentaal zwaar voor uh, voor Robert. Als je een dag ervoor bent gevallen, dan, uh, ja, dan ga je bont en blauw uh, met schafel om dan ga je naar het uh, hotel. En uh, nou ja, het eerst vervelende is onder de douche staan met oh, al die schaaf om. dat prikt als een gek. En ja. ja, vervolgens naar de fysio om, uh, om te kijken of dat ze nog iets recht moeten zetten of dat ze iets moeten behandelen en uh, massage. En ja, dan is het slapen is het ergste. Dus. Uh, nou ja, dan ga je op de zij liggen die uh, het mens geschaafd is en dan maar proberen je nachtrust te pakken. Ja, want wat had hij allemaal, twee ingepakte ellebogen, zijn rechterknie Nou ja, ja, dan kan je bijna niet meer relaxed liggen natuurlijk. Nee, zeker niet. Dus het, is, uh, het was vandaag uh, denk ik voor, uh, voor Robert heel zwaar. Dus uh, echt knokken voor hem. Als je zoiets meemaakt, want jij hebt dat ook wel eens meegemaakt, je hebt ook gevallen, krijg je dan s'avonds zat ik te denken een slaappil? Ja. Ja, want je, het is moeilijk om de slaap te vatten, dus uh, dan kan een slaaptabletje wel daartoe... Uh, ja, Net, net, uh, net, net genoeg zijn om, uh, om wel net genoeg uh, slaaprust te krijgen. Ja, dus uh, ja, ja dat, dat, dat, dat krijgen we dan wel, ja. En heb je daar onder, onderweg ook nog heel veel last van, van die pijn? Of, of merk je dat eigenlijk niet meer? Nou, niet, niet pijn, maar je bent vooral stijf. En je kan niet goed bewegen. En, en ja, dat is uh, best wel lastig als je 220 kilometer moet rijden. En uh, met het slechte weer ook nog eens. Dus uh, gevaar op infecties en zo, dat, uh, dat dreigt wel. Maar ja, nou ja ze zijn professioneel genoeg bij Rabobank om, uh, om hem uh, gezond te houden uh, en er lopen goede doktoren bij de ploeg ja. Maar ja, Hij had wel vandaag gezegd hè, na de rit van uh, ik hoop dat het beter wordt, anders heb ik hier niks te zoeken. Nee, maar dat is, dat is het mentale uh, aspect nu, die je heel erg zwaar weegt. En uh, nu heeft hij even het gevoel dat hij een pandenkoek is. Maar <laughs> straks gaat er wel een ommekeer komen. En hij moet in zichzelf geloven. Dat is het belangrijkste, denk ik. Wat, moet je dan, ik bedoel, wat kan je dan doen om de knop om te zetten, zeg maar? Nou ja, vooral mensen om je heen zijn heel belangrijk in zijn ploeg, denk ik. En uh, nou ja, ook het thuisfront. Ze kunnen hem helpen, natuurlijk. En... Uh, ik, uh, nou ja, goed. Dus hij moet gewoon zelf de knop omzetten. Hij moet er zelf in geloven. Hij heeft een, een jaar lang kei, keihard voor gewerkt, dus uh, daar moet hij in blijven geloven. Ja, en dat komt wel goed, denk jij? Ik hoop het wel, ja. We gaan het zien. Hij zit er nog in, in ieder geval. Dankjewel, Kenny van Hummel. En wij spreken jou morgen weer. Gewoon. Dankjewel. dan. <laughs> Oké. Okay. Zometeen na negenen nog meer BNN Today. Met onder andere onze man in Den Haag, Stuart van Lienden... over het zomerreces van de politici. Wat zitten ze daar in godsnaam allemaal te doen? In Den Haag of daarbuiten. En uh, Marianne Goosens is gevonden. En haar dochter, die hebben wij zometeen. Na het nieuws. -N -N. Aan het einde van elke Radio 1 toerdag...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 Dit is Radio 1.